Voor welke producten de heffingen gaan gelden is nog niet bekend. Daar gaat het Amerikaanse handelsagentschap zich de komende twee weken over buigen. Peking heeft nog niet gereageerd op de sancties... maar dreigde eerder al met tegenmaatregelen. De veroordeelde Roermondse ex-wethouder Jos van Rij trekt zich terug. Hij wil geen wethouder worden als zijn partij LVR... daardoor niet in het stadbestuur van Roermond kan komen. Van Rij is lijstduwer voor de partij, die negen zetels haalde... Hiervoor zat de LVR vier jaar in de oppositie... omdat andere partijen weigerden met Van Rij samen te werken. Van Rij wil wel raadslid worden. Op een bedrijventerrein in de buurt van Schiedam... heeft de politie een container met 3600 kilo hash ontdekt. De drugs kwamen uit Libanon. De politie werd getipt dat de container... via de Rotterdamse haven werd geïmporteerd. Een man uit Rijswijk en twee Libanezen zijn gearresteerd... en zitten nog vast. Staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid neemt waarschijnlijk een inenting tegen kinkhoest voor zwangere vrouwen op in het Rijksvaccinatieprogramma. Kinkhoest komt regelmatig voor bij zuigelingen, jaarlijks belanden daar een paar honderd baby's door in het ziekenhuis. Als vrouwen zich tijdens de zwangerschap laten inenten is het kind vanaf de geboorte beschermd tegen kinkhoest, maar nu moet dat nog op eigen kosten.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 Met Robert Meder en Renze Klamer. Goedenavond, daar zijn we weer, langs de lijn en Omstreken. Ja, weer maar een van den Berg is de komende uren te gast. Of ex-weerman, of ben je dat eigenlijk voor het leven? Geen hm. idee. Hoe dan ook, hij is toch een beetje aan een nieuwe carrière begonnen. Ja, we blikken vooruit op het seizoen van Max Verstappen... en ook van Hamilton en Vettel in de Formule 1 in Australië. 30 jaar lang konden we hem op tv bewonderen als weerman. 32 jaar in dienst zelfs geweest van zijn werkgever Meteo Group. Maar Gennier van den Berg voelde het kriebelen... en ging steeds meer andere projecten doen in de hoek van klimaat en milieu. Een maand geleden waagde hij de sprong en zegde zijn contract op... en hij is nu duurzaam ondernemer. Ja. Dat klopt. Ja. Mooi woord, hè, Remsen? Nou, dat is een interessante titel. Ja. Zeggen, van, van Weerman niet de meest verrassende carrière-switch. Nee, maar niet. ik heb een video de wereld ingeschopt... en die heet uh, Weerman wordt vuilnisman. Ja. Ja. Dat is leuk woordspeling, zeker. Leuk, ja. Ja. Ja. Want zo ja. zie je zelf een beetje. Nou ja, kijk, ja, je zou dat zo kunnen zeggen. Het gaat om een enorm groot probleem. Natuurlijk, klimaatverandering is al zo'n heel groot probleem. En zo groot dat je eigenlijk een beetje vleugellam wordt... van wat kun je daar eigenlijk mee... Misschien geldt dat ook voor, voor dat enorme plastic probleem. Wat natuurlijk ook nu weer in het nieuws is. Want ja. Het is nog meer dan we eigenlijk dachten. Vier keer meer. Vier keer, keer, veel, meer. Ja. Vier keer meer. ja, dat kun je je niet meer voorstellen. De hoeveelheden plastic die in... En hebben we het over die... Uh, zeg maar draaikolken. Ja. Maar er zijn veel meer van die verzamelplekken... in de wereld, in de wereldzeeën. En daar ligt misschien ook wel vier keer zoveel. Dat zijn hele grote problemen. Ik geef heel veel presentaties, lezingen over duurzaamheid. Maar op een gegeven moment is het een beetje van... ja, niet lullen, maar poetsen. Je moet het ook gewoon doen. Ja, het gaat duizelen, want ik weet niet... Ja, zijn er getallen te noemen over bijvoorbeeld die plastic soep? Uh, wat voor hoeveelheden ja. moeten we eigenlijk aan denken? Is dat nog te bevatten in, in cijfers? En, uh... <laughs> nee, dat is een goede vraag. Dat, het, het zijn getallen met heel veel nullen achter... Uh, uh, uh, uh, het gaat om miljoenen ton plastic. Ik uiteindelijk, wat er in die wereld zegt, me komt. helemaal niks. Nee, erom. En je zou het misschien in vrachtwagens moeten gaan, uh, in, ja. in termen van vrachtwagens, zeg maar, moeten, moeten stoppen. Zo van het is honderdduizend volle vrachtwagens of zo. Ja. Ik weet niet exact hoeveel het is, maar het is niet alleen wat er is. Veel belangrijker is wat er elke dag bij komt. En dat zijn ook enorme hoeveelheden. Dus je kunt... Nog steeds, hè, want wij denken inmiddels... dat we in, ieder geval in Nederland daar aardig mee bezig zijn met alle initiatieven. Maar wereldwijd komt er nog elke ja. dag een hoop plastic in het water. Ja, recent onderzoek heeft laten zien... dat 95 van het plastic in de wereldzeeën... is terug te traceren uit tien grote wereldrivieren. En dat zijn geen rivieren in Europa of Nederland. Maar dat zijn rivieren in Azië, in delen van Afrika, Midden- en Zuid-Amerika. Dus al doen wij in Nederland nog zo ons best... die tien rivieren doen hun... Vergiftigende werk. Ja. En als maar meer plastic naar de dus oceaan Dus daar zou je eigenlijk van. moeten. moeten exact, beginnen. Exact. Even voordat we zo meteen inzoomen op, uh, uh, op dat plastic uh, probleem: waar jij hoopt, over, hè, waar je hoopt een oplossing voor uh, te bedenken. Ben je nou weer man voor het leven of niet? Ja, dat ben ik zeker. Je laat het weer niet los. Nou ja, ik heb een half uur geleden nog getweet van dat het met Pasen misschien nog net goed komt. Dat <laughs> is... nee, oh, ja, nee, doet nee. het weer. Wat weer vannacht? Uh, nou, vannacht is er niet zo Nou, ja, even fixen. <laughs> Even checken. Nee, vannacht is er niet, uh, niet zoveel bijzonder. Misschien een beetje mist. Dat zou nog wel. Het ging er weer friesje volgende week. Heb ik, uh, dit uh, de dat de bedoel kamer. ik myself? Dat bedoel ik. Er komt toch weer voor de derde keer, eigenlijk in korte tijd, een soort van koude golf aan. Weer met die ijzige Noordoostenwind. Misschien wat sneeuw, woensdag. Donderdag, donderdag, echt? Vrijdag. Donderdag is witte donderdag. Nou, misschien is dat in ja. deze zin ook wel letterlijk zo, want zo koud wordt het. Ik denk ja. aan de uh, passion, sneeuw bij de passion. Ja, ja, ja. Is vaker o geweest, hè? Uh, is dat zo? Ja. Ik ben zelf bij de opnames geweest. Oh, je bent een, in keer geweest, ja, uh. ja, ik ben een keer de Siebel geweest. Oh, ja, je bent een keer de Siebel geweest. Het was wel ontzettend koud. Je ja. hebt een Martijn Fieser toen in de hoofd op. Ja, ja, dat klopt. En toen was het inderdaad tijdens de opnames heel koud. Maar uh, ja, het wordt dus de komende week weer heel koud. Maar ja. juist zo met de Paasdagen draait de wind als het goed is, net op tijd naar het ja. zuiden. om de temperatuur toch weer op een beetje acceptabel niveau te brengen. Maar inderdaad, weer man van het leven. Hè. Dat, dat vraag je inderdaad terecht. En het is ook zo. Uh, al sta ik niet meer op de loonlijst bij mijn uh, werkgever, waar ik 32 jaar vanaf de oprichting gewerkt heb. Er gaat geen dag voorbij of er kijkt niet naar de lucht en naar internet, naar een aantal websites om te zien wat er allemaal gebeurt. Ja, maar die, die wat is het, 32 jaar eh, die je nu actief bent geweest, ook als, als weerman, hè, bekende Nederlander geworden ook. Mm -hmm. Is dat bijeffect, is dat prettig of heeft dat ook zijn uh, negatieve kant? Nou, ik vind de negatieve kanten wel heel erg meevallen eigenlijk. Uh, en de positieve kanten zijn inderdaad... En, uh, dat je in die wereld van duurzaamheid toch wel meer impact hebt. Omdat je bekend bent, krijg je podium, kun je je geluid laten horen. Wordt er ook meer van je aangenomen? Wat zeg je? Sorry? Wordt er meer van je aangenomen? Ja. Zo van ouder en die zegt het, dus dan zal het wel zo zijn? Ja, ik denk toch wel dat het zo werkt. Dat zo. wel. Ja. Of is er ook een, ja. een antikam? Want ik denk, ja, kijk, inderdaad, je bent dan bekend... maar je bent niet iemand hè, zoals misschien een Gordon of zo... waar mensen echt een hele heftige mening misschien over hebben. Mm. Maar als je kijkt naar uh, hier in, in huis, laten we zeggen... de Gerrit Hiemstra's. Ja. Sommige mensen zeggen dan... Nou, die is, of, of Peter uh, Kuipers-Munneke, maar ja, niet ja. uit. Die vinden ze dan te activistisch of zo. Zeggen ze dat bij jou ook wel eens? Want jij ja, bent natuurlijk ook echt wel iemand die... Nou, ja, wel gewoon... nou ik waardeer heel erg wat, wat uh, Peter en Gerrit inderdaad doen. Wij ook? En, uh, ja, precies. En daar reken ik mezelf ook toe. En ik denk dat wij alle drie... En we retweeten elkaars berichten soms ook. We zitten precies in hetzelfde stramiem van denken... Ja. van het is vijf over twaalf en wij hebben de kennis. En uh, daar toch ook het bereik om mensen op de hoogte te brengen... van dat wat er gebeurt en dat wat er gaat gebeuren... En het kan niet zo zijn dat als je het weet als weerman, dat je dat dan toch maar voor de zekerheid stilhoudt. omdat het misschien geen populaire ja. berichten zijn. Als waren je, was je een, een roepen in de woestijn bijvoorbeeld. Nee, je moet het zeker gewoon kenbaar maken. maar dan uh, niet alleen zeg maar noemen dat het vijf over twaalf is. maar ook het handelingsperspectief tonen. Wat kun je er nou zelf aan doen? Of als organisatie, als bedrijf, als politieke partij, als land. Dat ja. maakt je niet vleugelam, maar dat maakt je actiegericht. Ja. ja. Nou, dan komen we terecht bij... Uh... Pyroil, zeg ik het zo goed? Ja, ja dat zeg je goed. Oh, gelukkig, dat ja. is... Uh... Het spraat al heel lang, hè? <laughs> nou, het bedrijf... Uh, nee, uh, het, principe, uh, het principe achter uh, het veranderen van een een of ander materiaal... Op, langs de fysisch-chemische weg, dat heet pyrolyse. Pyro hmm. komt eigenlijk uit het uh, antieke taal, hè, Grieks. Vuur, denk maar aan pyromaan. Lyse is oplossen. Betekent eigenlijk dat je met het principe van pyrolyse, materiaal van fase over een andere fase in kunt laten gaan. Van vaste stof naar vloeibaar via ja. vuur. Ja. Of van vaste stof naar gas. Dat is ik, een ik, ik bedoelde eigenlijk de naam, Peer Oil. Uh, uh, die, die bestaat al sinds de jaren 50, volgens mij. Was er toen ook een, een, een benzinemerk, als ik me goed kan herinneren. Heel nee, lang geleden. niet. Ja, echt? Nou, dat ga Wat? ik, even, dat ga ik ja, opzoeken. Ja? Ja. Oh? Ja. Ja. Ja. Ik, ik, ik sta versteld. Van, even, even de context, dat is de naam van jouw bedrijf. Ja, uh, ja, ja Oil is inderdaad ja. nou niet van mijn bedrijf. Nee, hè? Of je bent erbij ik, aangesloten. Uh, ik ben erbij aangesloten, maar ik, uh, het is te veel eer om te zeggen dat het mijn bedrijf is. Hm. Uh, de CEO heeft daar tien jaar aan gewerkt, aan het concept. En, ja, en nu is het zover, 2018, dat we langzaam maar zeker inderdaad het productieproces gaan starten... om die hele plastic rommel te gaan opruimen. Precies, dat ja. je beschrijft het, he, waar het woord vandaan komt. En even kort gezegd, jullie willen dus plastic omzetten in olie. Ja, zoals je weet wordt plastic van olie gemaakt. En dat proces kan je eigenlijk ook omkeren. Ja. Er is technologie van nodig. En um, die technologie bestaat op zich al behoorlijk lang. Maar het is heel moeilijk om dat technische proces... Het pyrolyse, wij noemen het eigenlijk thermische recycling... om dat proces winstgevend te krijgen... En het gaat pas echt op grote schaal lukken... als het onder de streep wel winstgevend is. Want je kunt, je kunt er wel subsidie in blijven stoppen... maar op een gegeven moment gaat de kraan dan dicht. Ja, ja, en dan stopt het mooie verhaal weer. Is dat dan een simpele ziel uitleggen waarom het proces zo duur is? Want je zou zeggen, nou, de, de, de, de grondstof is er genoeg... er is genoeg plastic rotzooi om te gebruiken. Ja. De olie kun je verkopen, dus daar kun je geld aan verdienen. Exact. Uh, wat exact. maakt het proces zo moeilijk? Nou, De black box die ertussen zit, dat is dus de omzetting, de technologie. En... Het is vrij makkelijk om zeg maar een container vol te gooien met plastic en daar geen zuurstof bij te laten en dan dat vat verwarmen. En op een gegeven moment krijg je dan er zit geen zuurstof in. Dus dat plastic kan niet verbranden, want daar heb je zuurstof nodig, maar het kan wel vergassen. Nou, dat gas dat kan je dan uit die ketel, zeg maar, langs een afkoelingsbassin voeren. Of, nou, en dan gaat dat. kan dat ga je dus ook weer gebruiken? Ja, maar dat gas gaat dan, als het afkoelt, condenseren. En dan krijg je een vloeistof en dat is olie. Maar het klinkt heel makkelijk, hè? je gooit een vat vol met plastic... doet de deur dicht, je gaat opwarmen... maar een grote ketel, waar 1000 kilo of 10000 kilo in gaat... dat duurt misschien wel twee dagen voordat die op temperatuur is. Dan begin je dus die olie te maken... en dan zeg je oké, okay, het is klaar, dan doet de deur open... maar dan moet hij weer twee dagen afkoelen... kun je hem leegmaken en dan begin je weer opnieuw. Oftewel, 80% van de tijd staat zo'n ketel niks te doen... Hij staat op te warmen of af te koelen. Nou, wij hebben nou in principe uitgewerkt. Onze technici hebben dat uitgewerkt... waarbij je 24 uur per dag het vuurtje branden kunt houden... onder die ketel. Zonder zuurstofbijmenging aan de ene kant plastic erin laten stromen... en aan de andere kant de olie eruit laten stromen. En dat is de sleutel... Tot het winstgeven. Dat is een continu proces. Eigenlijk. Ja, precies. Dan heb je dus niet die twee dagen opwarmen en die twee dagen afkoelen, maar dat gaat 24 uur per dag door. Stel jij dan ergens plastic flesjes te rapen om snel erachteraan te gooien? of <laughs> hoe, hoe, hoe zorg je dat daar een, een goede aanstroom voor is? Nou, dat is inderdaad een kwestie van contracten sluiten met afvalverwerkingsbedrijven. Ik denk dat je wel recent hebt gehoord, misschien dat ook China nu de deuren dicht doet voor plastic afval uit Europa. We hebben in Europa een onwijze berg met plastic afval. We weten eigenlijk niet wat we ermee moeten. Een deel wordt gewoon verbrand. Eigenlijk superzonde, want het is een grondstof. Het is eigenlijk olie. En er is dus heel veel plastic gesorteerd en wel. En wij sluiten contracten met plasticbedrijven, afvalbedrijven. En dan wordt dat gesorteerd en wel in de toekomst. Op ons terrein gedumpt. Gesredderd en wel. Gesredderd is dat je er kleine stukjes van maakt. En dat is ideaal om het bij ons in de oven te brengen. Dan ja. nou kunnen wij dat Oké, okay, stel, uh, we hadden het net over die vrachtwagens. Hè? Je had het over honderdduizend vrachtwagens. Oh, Eén vrachtwagen. Er komt één vrachtwagen bij jullie bedrijf aanrijden. Ja. Hoeveel olie levert dat op? Het is zo dat het, uh, het proces produceert uit zeg maar één ton plastic. Duizend kilo plastic. Dat zijn hoeveel vrachtwagens? Nou, duizend kilo is niet veel hè? Dat okay. kan je bijna in je aanhangwagentje stoppen. Ik oh, okay. denk zelfs dat het zo is. Maar stel ja. dat je duizend kilo plastic hebt. Dan kun je daar ongeveer 700 liter olie van maken. Dat is zeventig procent. Huh? Zo. Drie ja, kwart, 70, 75 de, uh, procent, is olie. Maar daar moet we moeten we hier wel over praten. Dit is gewoon commerciële business eigenlijk. Ja, maar het is het ook. Het is ook zo. Je kunt er dus, als je dit technisch goed oplost... ook wel veel geld mee verdienen. Waarmee je de wereld opruimt. En dan krijg je dus het vervolg van het verhaal. Wij gaan niet alleen plastic opruimen in de wereld. Want we willen in Noordwest-Europa beginnen... met de eerste installaties... Maar we willen vooral ook in een brede gordel rondom de Evenaar, waar we het net hebben geconstateerd, waar al dat plastic via rivieren in de oceaan komt. Wat je dan krijgt, is dat je het milieu daar opruimt, werkgelegenheid biedt. Maar ook, wij gaan alle olie die we produceren zogenaamd bos compenseren. Want olie wordt uiteindelijk via een vliegtuigmotor of scheepsmotor verbrand, komt alsnog weer terug in de atmosfeer als CO2. Wij gaan één op één bossen planten. Ja. Via van goede organisaties. Want bomen, planten is een van de sleutelstukken... om het klimaatprobleem op te lossen. Het gaat niet alleen om de zonnepanelen en windturbines. Hebben we nodig. Maar we moeten ook veel meer investeren in bos. Of planten, hè? Er planten. was de laatste zakenman die zijn huis had verkocht... Ja. En, uh, ja. en plantjes langs de snelweg ging, uh, ja, nou, ging ik neerzetten. Ik vind het een briljant concept. Ik vond het een hele moedige ja. ondernemer... en ik hoop dat hij gaat slagen ook. Ja. Ja. Ja. Is, is dit proces al, is het al gestart? Gaat het starten? Op welke schaal gaat het eigenlijk beginnen? Um, ja, we zijn nu met tests uh, aan het draaien. Dus eigenlijk aan het kijken van welke kwaliteit olie krijg je... bij welke mix van plastic. Die testen hebben we eigenlijk nu afgesloten. Die zijn goed verlopen. Dit, uh, de oliemonsters die we gemaakt hebben, die zijn ook doorgemeten. Wat is het nou voor een kwaliteit olie? En nu zijn we in de fase beland dat we met verschillende locaties... in Nederland, gemeentes, in gesprek zijn of we op die in die locatie een uh, raffinaderij kunnen bouwen... een installatie kunnen bouwen. En dan kom je in de wereld van vergunningen. En dat is dus een kwestie van tijd en praten en overtuigen... van wat voor type industrie we zijn. En uh, ja, hoe lang dat duurt, dat traject van vergunningen... dat zal niet een kwestie van een paar weken zijn. Nee. Dat gaat toch echt wel in de maanden en soms wel langer dan Maar dat. bij welke uh, gemeente zijn jullie nu zover dat het er goed uitziet? Wat, nou, uh, wat je, je, je zou kunnen zeggen in het westen van het land... is een van de gebieden waar we zeer geïnteresseerd zijn... en in gesprek zijn. In de regio Rotterdam zou je kunnen zeggen... Het Noordoosten van Nederland is een uh, best wel booming gebied waar veel uh, ook wel dit type industrie uh, aanwezig is. Denk aan de Eemshaven. Maar er zijn uh, voor de hoeveelheid plastic die we in Nederland alleen al hebben. is zeker plaats voor drie fabrieken die van plastic weer olie maken. Dus ja. we zijn eigenlijk nu in de verkenningsfase. En met de een zijn we verder dan met de ander van: oké, okay, um, wij zouden graag bij jullie een stuk terrein willen huren of kopen om die. Plant die installatie te gaan bouwen. En uh, ja, wat dat betreft is vooral dus die vergunning, de, de, de, die hele vergunningencyclus, zeg maar, dat is eigenlijk de onzekere factor. Duurt dat zes maanden of negen maanden? Ja. Maar wij staan te popelen om te beginnen, want de tijd zit er echt ruim voor. En hebben jullie ook een beetje zo'n zo Eureka-gevoel van hé, hey, dit zou wel eens hetgeen kunnen zijn wat, wat de wereld toch weer een beetje, als het gaat om plastic, de goede kant op gaat helpen? Ja, ik denk het wel. Ik denk het wel, als dit uh, gaat lukken... en uh, er is eigenlijk geen reden om aan te nemen dat het niet gaat lukken. Ja, oh goed, of je moet teruglopen in, in die vergunningen... maar dat is niet waarschijnlijk, want we hebben dat gewoon nodig. Dit soort technologie. Maar, maar het is ook een beetje, je omdat je zei aan het begin... van, hè, het is vaak, mensen zijn een beetje lam geslagen. Ja, klimaat en oké, okay, het weer wordt steeds extremer. En ja. je, nou, wat kun je nou doen? Ja, je afval scheiden... maar dat schijnt wel niet te helpen, want dan komt het toch weer op één hoop terecht. Mm -hmm. uh, en ook nu ja, dus is mooi dat jij zo'n bedrijf begint... maar wat, wat kan ik nou doen om te helpen? Nou ja, kijk, als burger kun je natuurlijk een heleboel dingen doen... ook op het vlak van duurzaamheid... en ook op het vlak van gescheiden je afval langs de weg zetten. Maar nu is het zo dat als jij netjes je containertje vult met plastic afval... dan wordt maar een klein gedeelte echt gerecycled tot nieuw bruikbaar plastic. Het grootste gedeelte verbrandt alsnog in de ovens. Dus jij doet wel je best. En ik hoop ook dat je dat blijft doen. En niet gedemotiveerd raakt ja. als je hoort dat het meeste wordt afgebrand. Maar wij denken dat met ons soort technologie... het in de nabije toekomst zo kan zijn dat al oh jouw ja, plastic echt voorwaardig gerecycled wordt, tot bruikbare olie... waarbij je als bonus die bossen en bomen gaat aanplanten. Ja. En dan heb je echt impact. Ik heb toch wel een marge zit ik nu te bedenken... want de, de, op het moment dat dat heel goed werkt zoals jullie dat doen... kan je ook zeggen, van ja, dan zet je ook mensen aan om uh, weer plastic te gaan kopen. Je kan ook zeggen, waarom zetten we er niet op in... om gewoon minder plastic op de wereld uh, te zetten. Daar zijn we voorstander van. Wij zijn er zeker voorstander van. Dan heb je geen brandstof meer. Ja, nou, daar zijn we niet zo bang voor. Heb je wel eens uh, geprobeerd voor te stellen wat er in een ziekenhuis per dag aan plastic doorheen gaat? Nee. Geen Dat idee. is gewoon, weet je wat het is? Uh, plastic is eigenlijk een zo ideaal materiaal. Plastic is, plastic is prachtig. Alleen als je het één keer gebruikt en dan in het milieu gooit, dan is het een bende. Ja. Maar als je dat elke keer weer recycelt, en dat kan via onze technologie, ja, dan zou ik niet weten waarom dat je heel, uh, met heel veel kunst en vliegwerk alternatieven voor plastic verpakkingen moet bedenken, die misschien wel een grotere milieu voetafdruk hebben, een grotere milieu-impact hebben ja. dan het. Huidige plastic, wat je 100% kunt recyclen als je het zo gaat doen als wij het gaan doen. We hebben wel patent op, want straks gaan een paar slimme jongens vergeten. Wij gaan het ook doen, maar dan zonder die bomen te planten zijn we goedkoper uit. Dan betalen we iets meer voor plastic en hop, tel uit de winst. Nou, weet, je wat ik, weet je wat ik hoop? Ik hoop dat dat gebeurt. Dus als het plastic maar weg is... Uh, ja, nee, kijk, het, eh, kijk uh, Wij zijn best wel een beetje een missionaire beweging. Dat zie je ook onze, op onze website. Er zit ook een, een stichting aan verbonden. Wij willen de wereld echt gewoon een beetje verbeteren. En ja. als er uh, goed voorbeeld doet volgen... als er concurrerende bedrijven komen... prima, laat ze ook komen. Zodat we met nog meer impact de wereld van plastic afval kunnen, kunnen opruimen. Ja. Je blijft nog even zitten, hè? Zeker. Ja, <laughs>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 trying to open, but she gon' make me relax, yeah, but if crazy is a place that I hope they got space for two, and I know it's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 Nou, lekker muziekje, zei Renier van den Berg. Nou, vind ik eigenlijk ook wel space voor toe. Ben je fan van Mr. Props? Of vanaf nu? Ja, ik ken dat eigenlijk niet, maar uh... <laughs> vanaf nu. Ja, vanaf nu wel ja, dus eigenlijk. Ja. Klinkt goed. Ronald Koeman maakt morgenavond zijn debuut als bondscoach van Oranje. Hij mogen als bekend worden verondersteld. Nee, en zelfs al speelt de Oefen Interland tegen Engeland. Um, dat doet het uh, doet ook met een uh, nieuwe aanvoerder trouwens. Want Koeman heeft Virgil van Dijk benoemd als de nieuwe captain. Nou ja, in vele opzichten is dit uh, voor iedereen een nieuwe start. En. Uh...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 ja, ik ben uh, hartstikke blij met natuurlijk. Contact met Arno Vermeulen. Arno, goedenavond. Logische keuze? Ja, eigenlijk wel. Hè. Zijn naam ging al rond, zoals we dat altijd uh, noemen. Um, dus hij was wel de nummer één keuze. Um, ja, die argumenten kloppen natuurlijk. Hè. Hij speelt bij een uh, grote club. Uh, hij is verdediger die in, in, de, in de lijn van het elftal speelt. Hè. Je hebt vaak liever iemand die uh, op het middenveld speelt centraal of achterin. Uh, Koeman had al eerder aangegeven dat hij er niet van houdt om een keeper aanvoerder te maken. Of een, of een spits, dat is niet zo handig. Uh, en hij heeft wel iets volwassers in zijn doen en later. Dat komt misschien ook wel die hele mooie basten. Uh, maar hij, hij klinkt gewoon als iemand die wel eens heel goed aanvoerder zou kunnen zijn. En ja, ik vond het opvallend hoe, hoe blij hij er echt mee was hè. En, en zijn familie. Hij neemt het ook bloedserieus en uh, nou, dat lijkt me ook een pre. Heeft hij nog een reserveaanvoerder benoemd voor Je Weet Me Nooit? Ja, uh, sterker nog, uh, drie zelfs. Uh, die zitten ook in de, in de spelersraad, zoals dat heet. Wijnaldum, uh, uh, Kevin Strootman en Deli Blind. Die laatste zit er nu niet bij... omdat hij niet helemaal fit is. Uh, gewoon zeg maar geblesseerd is. Maar die drie kunnen eventueel uh, uh, aanvoerder zijn... als Van Dijk bijvoorbeeld uh, afwezig is, geblesseerd is. Dus uh, we hebben er een, een trio achter zitten. Um, dat zijn eigenlijk ook wel logische namen. Wijnaldum um, en Strootman. Zeer uh, ervaren spelers binnen het Nederlands elftal. Um, dus ook dat is eigenlijk niet zo'n verrassing. Alleen Stefan de Vrij mis je eigenlijk wel een beetje. Die had ook stiekem wel een beetje gehoopt op dat aanvoerderschap. Toch ook iemand die wel gepokt en gemazeld is. En er bijvoorbeeld vier jaar geleden natuurlijk al bij was op het WK... waar Van Dijk toen nog helemaal niet in beeld was bij Oranje. Uh, ja, je kunt zeggen dat hij een beetje buiten de boot valt. Ja, dit zei Koeman na een nederlaag tegen Pexolle in 2013 over Stefan de Vrij. Maar ik zie te vaak dat de vrij op de grond ligt... en de aanvallen niet. Ja, dat, dat, dat in mijn optiek kan dat niet. Dan ben je niet agressief, ben je niet slim genoeg in dat duel. En als verdediger moet je dat zo'n moment beter bespelen. En dat ligt ook aan karakters. Ik vind dat Steven in dat opzicht veel te lief is. Ja, dat klinkt, eh, Arno, alsof hij toen een oordeel heeft gevormd... wat misschien nog steeds meespeelt. Nou ja, je kunt wel zeggen dat de relatie tussen die twee... De Vrij en Koeman, zeker in die tijd, moeizaam was. Dit was een voorbeeld. De Vrij was toen 21 jaar. Dat was best wel hard wat Koeman over De Vrij zei. Koeman is hard, hè? dat weten we van hem. De Vrij toch wel een beetje gevoelig. Hij nam hem ook later... Uh, de, de aanvoerdersband af bij Feyenoord. En dat had te maken met het feit dat de Vrij uh, buiten de club om... Uh, personal trainer had en, en naar de sportschool ging. Wat hartstikke goed is om extra te trainen. Hij wilde sterker worden. Um, maar dat wist Feyenoord niet, dat wist Koeman niet. En dat vond hij toen uh, heel erg onprettig. Je kunt zeggen, het schuurde wel tussen die uh, twee. En er gaat nog altijd een, een mythisch uh, verhaal rond... dat uh, de Feyenoord spelers uit die tijd, uh, na de periode van Gaal... ook toen Koeman dus eventueel de nieuwe bondscouts coach zou worden, en natuurlijk Guus Hiddink het werd... dat die Feyenoord-spelers... en de Vrij was er daar natuurlijk één van... ook niet uh, heel erg uh, zaten te wachten op Ronald Koeman... als de nieuwe bondscoach in Zeist. En dat het ook wel in Zeist doorsijpelde... dat de Feyenoord-spelers uit die tijd... Hè, er waren er nogal wat, uh, met uh, Martens die uh, met Klaasie... die natuurlijk bij het Neltsalftal nog zat... en Jan Maat... Uh, ja dat die eigenlijk liever Koeman niet als bondscoach uh, zagen. Dus het is wat moeizamer. En als je kijkt dan naar Koeman met Van Dijk... hij haalde Van Dijk natuurlijk hè, uh, naar Engeland toe... Naar naar Southampton toe. Dus dat zegt al heel veel over die relatie. Van Dijk is Koepman ook wel heel wat verschuldigd. Want hij heeft daarna die geweldige transfer kunnen maken... naar Liverpool. Dus dat is een, een hele andere band, zou je kunnen zeggen. Ja. Goed, Nou, hij wilde weinig kwijt over het nieuwe systeem. wilde ook eigenlijk niet zoveel zeggen over wie er ging spelen. Uh, dan toch wel even naar, uh, naar iets wat wij wel opvallend vonden. Ik denk jij ook. Over Kluivert. Uh, heel veel Engelse media. Uh, veel vragen ook over Justin Kluivert. Die zou in de belangstelling staan van de Engelse club clubs maar kom zei er dit over die hoopt gewoon dat Kluivert nog even in de Eredivisie blijft. Let's hope that uh, that kind of young Dutch players then that they stay a little bit more time in Holland to play every weekend to develop uh, and dat is the best but uh, I spoke to him about this. He is in in talks to Ajax about his contract. I think the best is uh, to stay in Holland because he's only 18 En in my opinion that's uh, too quick to move to the Premier League. Ja, yeah, I know. Is dat merkelijk? Nou ja, opmerkelijk. Nee, het is heel verstandig van Koeman natuurlijk. Uh, maar dat komt eigenlijk wel mooi uit voor het Nederlands voetbal. Hè? Dat Koeman zich er nu mee kan bemoeien als bondscoach... en dat hij dus wel al die kans gepakt heeft door deze week. Ja, hij is het net twee dagen uh, tegen Kluivert even te zeggen op zijn kamer van jongen. Denk nou goed na, hè? want Engeland is zeer geïnteresseerd. Hè? Topclubs van Engeland hebben hem al hoog op hun lijst staan. Dat bleek ook wel uit de reacties van de Engelse media. Die kennen allemaal al uh, Justin Kluivert. Maar dat Koeman heeft gezegd, jongen, wees nou verstandig, je bent 18 jaar... En teken nou gewoon bij bij Ajax. Er zijn zoveel voorbeelden van jonge spelers in Nederland... die de afgelopen jaren heel jong naar Engeland zijn gegaan. Er zijn er die het overleven. Denk maar aan Nathan Aké, die ook wel bij de selectie zit. Maar er zijn er ook wel die daar kapot aan zijn gegaan. En er zitten bijvoorbeeld bij het Engels elftal straks... Hè, die selectie eh, waar morgen een keuze uit wordt gemaakt... ook heel veel hele goede spelers die bij hun clubs in Engeland... eigenlijk nauwelijks voetballen. Bij City of bij Arsenal of bij United. Hè, zoals Lingard, eh, goede spelers, Welbeck. En dat zou Kluivert ook kunnen overkomen. Maar ik dacht ook, hallo, de vader van Justin Kluivert... volgens mij heeft ook wel redelijk verstand van voetbal... en van dit soort zaken. Dus ook Patrick zal toch wel tegen zijn zoon zeggen... teken nou gewoon drie jaar bij bij Ajax. En dan zien we wel weer als je 21 bent. Ja. Nou, met Koeman er nog eens bij. Zou het toch gek zijn als Justin... dit soort belangrijke adviezen naast zich neer zou leggen. Dus ja. het lijkt me dat het wel helpt als Koeman dat zegt, ja. Ja, helder. Goed. Morgen dus het duel met Engeland. Dankjewel voor nu, Arno Vermeulen. NPO Radio 1. Het is 1 minuut over half 10. Lotte weer met het NOS-nieuws. In een dorp in de rebellen-enclave oost ghouta is een evacuatie begonnen van rebellen en burgers. Zo'n 1500 mensen worden naar de provincie Idlib gebracht, die in handen is van de rebellen. Het Syrische leger is al weken bezig met een offensief in het gebied. Tot nu toe zouden 1500 burgers zijn omgekomen. De Britse agent die onwel raakte na de aanslag met zenuwgas op een Russische dubbelagent in Salisbury is uit het ziekenhuis ontslagen. Hoe hij er precies aan toe is is niet duidelijk. De Russische dubbelspion en zijn dochter liggen nog steeds in het ziekenhuis. Of ze ooit helemaal zullen herstellen is niet duidelijk.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 Langslijn en Omstreken, we zijn er nog uh, tot 11 uh, uur. We gaan het over de uh, Formule 1 hebben met uh, Renier van der Berg ook nog hier. Die komt voor het milieu en dan denkt, oh, Formule 1. <laughs> nee, dat valt bij mee. Ja? Nee, kijk, je kunt natuurlijk afvragen van... Uh, is dat nou de meest duurzame sport die er bestaat, Formule 1? He, je hebt ook Formule E tegenwoordig, Formule, ja. van Formule I. Dan ja. gaan we racen met elektrische auto's. Dat vind ik zelf op zich natuurlijk veel mooier. Maar ja, kijk, je kunt natuurlijk de zwarte piet bij Formule 1 gaan leggen. Maar in feite geldt in principe voor elke sport... dat hij een hele grote voetafdruk kan hebben. Ik bedoel, kijk je naar de Olympische Spelen... er wordt een heel dorp uit de grond gestampt van beton en weet ik het allemaal. Er wordt een paar weken gebruikt en dead sit. Er wordt ongelooflijk veel gevlogen. Dus ja, uh, ik denk op zich, sport is, het is prachtig dat sport bestaat. En ik denk ook vooral dat we dat... Uh, moeten blijven doen. En we zouden kunnen kijken of we sport een beetje duurzamer kunnen maken. Misschien een duurzamer gebouwd olympisch dorp. Vliegreizen wat beter compenseren, bos nee, no. compenseren. En dan is er volgens mij niet zoveel aan de hand. Nee. Ja. Ja. Het is natuurlijk wel zo, hè? want ze zeggen ook maar even gedacht tegen onze experts vanavond Louis Dekker en Arjan Schouten. Arjan Schouten van het AD, goedenavond beiden. Goedemorgen, goedenavond. Ja, morgen voor de 1. Inderdaad, als je in Australië zit, Louis. Sinds een paar jaar, Louis, rijden Formule 1-wagens met een hybride motor. Dat is al een stap vooruit. Maar dat is een jaar of vier geleden ingevoerd, geloof ik? Ja, dat weet eigenlijk ook iedereen. Want als ik zeg, sindsdien heeft Mercedes bijna alle races gewonnen met Hamilton... en nog een jaartje met Nico Rosberg, dan weet je precies hoe lang dat al duurt. Dat heeft daarmee te maken. Maar in het begin was dat altijd het gedoe, ook als het gaat om geluid... en de beleving van de Formule 1. Is dat inmiddels helemaal geaccepteerd? Nee, nee, dat is niet geaccepteerd. Daar zijn we aan gewend geraakt. Maar grappig genoeg is dat nou net een vraag die we gisteren aan Max Verstappen hebben gesteld. Wat zou je veranderen? Uh, als je één ding mocht veranderen in de Formule 1... en toen zei hij meteen, echt binnen een seconde, het geluid. Dus we zijn eraan gewend, maar het is nog steeds niet goed genoeg. Ja. Want uh, deze sport moet herrie maken, anders is het niet indrukwekkend. Dan voel je het niet, en dan hoor je het niet. En uh, ja, we gedogen het maar, hè. daar ja. komt het op neer. Wat vind jij ervan, Renier? Want het is eigenlijk ook iets geks natuurlijk, hè? Dat we willen onszelf graag voor de gek houden wat dat betreft. Dat het toch nog van die oude motoren zijn. Ja. Lekker staan te brullen. Ja, ik denk, uh, ik denk op zich dat we wel toe moeten gaan... naar een andere vorm van rijden natuurlijk sowieso. En... Ja, dan maar een Formule-I-wagen Formule met, uh, met een enorme geluidsbox aan boord... die ja, ja. de ouderwetse geluiden van Formule-1 nog een keertje dat, over het circuit uitstort. Als dat werkt, prima. Ja, als dat werkt, prima. Maar ja, ik denk wel, met uh, de hoeveelheid liters brandstof... die er per minuut doorheen gaat bij zo'n verbrandingsmotor... moet je denk ik op een gegeven moment wel zeggen van... ja, die tijd hebben we gehad. Maar, uh, maar uh, Arjen, uh, Schouten, die, die, die, die wagens zijn nu hybride. Dat is, het is toch al een stuk verbeterd wat dat betreft ten opzichte van vroeger, of niet? Ja, het zal ongetwijfeld een stuk verbeterd zijn. Want dat moesten ze ook wel, volgens het huidige tijdsbeeld. Maar tegelijkertijd is het nog steeds een circus... dat van China naar Bahrein, naar Australië, naar Brazilië uh, vliegt. Uh, dus we kunnen wel net gaan doen of dat het allemaal een stuk milieubewuster is. Maar uh, dit circus verplaatsen over de wereld is dat natuurlijk absoluut niet. Ja. Ja. En die formule E of formule I dan, Louis, uh, hoe, hoe wordt daar in de wereld naar gekeken? Want dat bestaat wel, hè? Ja, nou en of het bestaat. Alleen iedereen doet daar nogal lacherig over. Zeker in de Formule 1. Eh, dat komt natuurlijk door het geluid. Ik bedoel, Formule 1 klinkt misschien, eh, vergeef me het woord, klinkt misschien ruk. Maar Formule E, dat is alsof je naar nou op hol geslagen stofzuigers aan het luisteren bent. Dat is echt pijn aan je oren. Ja, het, is geen, het klinkt als een grap, maar ga maar eens luisteren. Dat is het is heel oh, ingezonderd. dat geluid je ja. Ja. Als jullie erin slagen de komende 20 minuten... om dat geluid even ergens op internet te vinden... dan zul je het met me eens zijn. Het, je kunt het de luisteraar bijna niet aandoen en de kijker ook niet. En het allerergste aan Formule E... is dat op dit moment de batterijen van die auto's niet toereikend zijn. Dus wat krijg je? En nu denk je ook dat ik een grap maak. Halverwege de race moeten de coureurs naar laden. de pitstraat... Niet om, band, niet om banden te wisselen... maar om over te stappen naar een tweede auto. Oh. Okay. Dus ja, dat is... Dus uh, ja, dat nee. We zijn het, nee, maar, maar laat ik niet te flauw zijn. Over een jaar of over een half jaar zijn er nieuwe auto's klaar, een nieuwe generatie. En dan is dat overstappen voorbij. Uh, en uh, het is heel makkelijk om er lacherig over te doen. Maar als je kijkt naar het aantal autofabrikanten dat in die klasse is gestapt... het geld dat erin gaat, de sponsors die erbij hmm. betrokken zijn... dan vergaat iedereen het lachen vanzelf over een paar jaar. Want het is wel de toekomst. Alleen A ziet het er nu nog niet uit. B, het zijn nog niet de topcoureurs die je erin wil hebben. C, er is nog heel veel werk aan de winkel. Het zal allemaal met horten en stoten komen, maar het komt eraan. En uh, ik zou het maar niet weglachen, want het is wel de toekomst. Ja, Arjan, zie jij dat ook zo? Uh, ik ben het helemaal met Louis eens. Uh, daarom ga ik ook uh, over een week of drie uh, een weekend kijken in uh, Rome. Uh Audi heeft me uitgenodigd. Uh, dat is gewoon een gro groot automerk wat er heel bewust voor kiest om Formule 1 e te gaan doen en niet Formule 1. Ja. En zo zijn er een heleboel uh, uh, merken die jij en ik wel kunnen betalen in plaats van Ferrari en McLaren en de superauto's. Uh, het is gewoon uh, de toekomst van de autosport. Even luisteren hoe het klinkt, want ja, de, de... We, we hebben inmiddels het geluid hier. <tie> Ja, ik heb niks te veel gezegd. Nee, ja, wel. Een, til je voet even op en ja. kan ik er even bij. Maar dit, Mooi, hè? dit, dit moet toch ook nu al wel beter te organiseren zijn... dat je daar een goede luidspreker op zet met, met gewoon een Formule 1-geluid? -E Echt... Het moet wel een worden. Mee of worden. Op ja, een gegeven moment vind je het toch wel mooi. Ja, ga jij het mooi vinden? Op een ge ja, ja, gegeven, gegeven ge moment je moet je er aan wennen. Ik denk dat vroeger de eerste Formule 1 wagens misschien ook wel... inderdaad rukklonken voor veel mensen. Maar op ja. een gegeven moment ga je het mooi vinden. Ja. Wil je niet met me anders? Ik denk dat er generaties overheen moeten gaan. Uh. Ja, dat zou kunnen. <laughs> ja. dat zou kunnen. Ja. Ja. Goed jongens, zijn jullie nerveus trouwens voor, uh, voor het nieuwe Formule 1 seizoen? Laten we daar dan even uh, over gaan praten. Hebben jullie iets van nerveusiteit? Mag ik bij jou beginnen, Anja Schouten van Tadee? Uh, nerveus ben ik zelf niet, want het is natuurlijk al een tijdje begonnen. Ik heb al twee weken bij de testweken in Barcelona gezeten. Uh, maar je merkt wel dat het uh, ja, dat wereldje er gewoon een beetje klaar voor is. Het, is uh, het was gisteren een mediadag, zoals de donderdag altijd traditionele mediadag is. En hier in Australië, ja, was het. je merkte gewoon aan iedereen, het was een dag met, uh, met heel veel vragen en heel weinig antwoorden. Al die jongens zijn helemaal klaar met dat gebabbel. Die willen gewoon die auto in. Dus ja, je vraagt je ook eigenlijk af, waarom ga je niet eerst een dag uh, twee vrije trainingen doen? En ga daarna eens even met de media praten, want... Het, het zijn toneelstukjes, ze kunnen, ze kunnen niks meer zeggen, ze weten zelf ook niks meer. Ze ja. willen gewoon actie. Ja, ervaar jij dat ook zo Louis? Ja, de, de spanning zit vooral op de verdieping waar ik nu zit. Als ik nu mijn balkonnetje op ga, dan kijk ik 16 verdiepingen naar beneden. En dan denk ik, ik heb een klein beetje hoogtevrees. En voor de rest is het gewoon het circus dat op, op gang komt. Het is een beetje... Uh, het, het griebelt wel. Iedereen wil weer. Die winterslaap, daar is iedereen, iedereen wel klaar mee. Maar wat Arjan zegt, ja, dan krijg je al die coureurs te spreken. En dan heb je een persconferentie met... Uh, met uh... Hamilton en Vettel die samen acht wereldtitels hebben. Daniel Ricciardo, de teamgenoot van Verstappen daarnaast, En zelfs die heren komen moeilijk op gang met alle routine die ze hebben. Die hebben niet zoveel te melden, want ze hebben alles in Barcelona... een paar weken geleden ook al gezegd. Ze hebben hier nog geen meter gereden. En wat krijg je dan? Dan praat je als internationale media en als Nederlandse media... een kwartier met Max Verstappen en dan zegt hij eigenlijk maar één ding... en één ding en één ding. Hij zegt het namelijk 25 keer. Hij zegt, we zien wel... Of wait and see. Of dat soort dingen. Ja, je wordt ja, echt niet even wijzer. Uh, even luisteren. Ja, het was niet moeilijk zoeken om, om die quote ergens van na te plukken. I think so far it's been alright. Of course het is a bit difficult to say, but I think the winter testing in general has been a little bit better. Less problems. So that's definitely a good step forward. But now yeah, we have to wait and see what's to happen during the season, really. Het werd op een gegeven moment ook een beetje een verboden woord geloof ik hè, voor hem vanuit de pers. Ja uh, uh, Eigenlijk kun je het hem niet eens kwalijk nemen. Maar het, het, zou wel, het zou hem wel sieren als hij wat andere stopwoordjes gaat verzinnen. Want hij gaf wel erg weinig gisteren. Maar goed, ja. Waar, ja, hoe kan het ook anders? Hè? Hij heeft weinig te melden. Hij, hij heeft ook geen zin in al dat geoude hoer. En zo zei hij het ook letterlijk. Van, laat mij maar rijden, laat mij... Uh, is ook niet mijn favoriete woordkeuze trouwens. Laat mij mijn ding maar doen. Uh, maar veel meer kwam er niet uit. Hij was wel opgewekt en positief. Dat wel. Ja, ja maar ik had die daar een beetje rustig over straat. Want het is natuurlijk klaar dat die de thuiswedstrijd rijdt. Die dan waarschijnlijk de meeste lokale aandacht krijgt. Hij kan hier heel rustig dat over heeft straat. Dat De he? eerste avond. Uh, ja. ja, de eerste avond. Uh, ik was uh, amper geland en ik zat in een bar. En ik, ik zette toevallig even een, drankje, een koud drankje aan mijn lippen. En de eerste die voorbij kwamen waren Jos Verstappen, zijn zoon Max, de hele entourage erbij. En ze liepen over de boulevard langs de Yarra River... Uh, zonder uh, aangesproken te worden. Lekker relaxed, alsof ze op vakantie waren. Dat kan hier allemaal. En dat is ook zo'n beetje de enige Grand Prix uh, de komende tijd uh, waar dat kan. Want uh, als we straks in Europa zijn, dan, uh, ja, dan wordt alles anders. Dan maar... is Daniel Ricciardo uh, de anonieme man. Maar Ajan, dan ben jij journalist dan zit jij met een uh, koud colaatje of een koud drankje van de aan de bar en dan zie je ze langslopen. Dan laat je toch je glaasje staan en dan loop je ze toch toevallig tegen het lijf? Nee, we hebben ook wel uh, gesproken met oh, elkaar, Eventjes uh, gegroet, absoluut. Nee, dat gebeurt wel ook. Oh, kijk. Gelukkig maar. En toen was het ook uh, Let's Wait and See. Ja, Let's Wait and See. En, uh, ja, ja, uh, ja, goed. Maar je, je kan ze het ook amper kwalijk nemen. Het, uh, het, ik denk meer dat het een constructiefout is in de hele opzet van zo'n eerste weekend... dat we gaan praten voordat we actie hebben. Ja. Ah, het is ook zo, Ik bedoel, wat moet je nou nog zeggen? Bedoel, hij heeft toch gelijk uh, Louis. Gewoon lekker racen en uh, laat maar zien wat je kunt uh, uh, achter dat stuurtje. Ja, het hangt er een beetje vanaf. Kijk, Verstappen is al niet de meest flamboyante spreker in de Formule 1. Is nog heel erg jong ook. Zijn teamgenoot is acht jaar ouder. Als je een kwartje ingooit, krijg je altijd hele mooie antwoorden. Die hij overigens altijd al wel tien keer eerder heeft gegeven. Maar het communiceert in ieder geval. Je hebt een gesprek en bij Max is het wat meer... Uh, trekken Moet je wat meer vragen stellen om een antwoord in elkaar te kunnen knutselen. Maar ja, oh, dat is leeftijd, dit is karakter. Het boeit hem ook niet heel erg. Hij geeft een heel beleefd antwoord. Hij moet dat ook van het team, hij moet het van de Formule 1. Want als hij zegt, ik heb er geen zin in, ik doe dat niet, al dat, uh, al dat gedoe met die pers... dan krijgt hij meteen een boete. Dat ja. kan hij trouwens best betalen, daar niet van, maar dat is ook <laughs> flauw om dat te zeggen. Maar eh, het is niet de bedoeling dat je je snor drukt en, du en dus doet hij dat ook niet. Nee, nee hij spreekt liever uh, met zijn banden op de baan. Het is al het vierde seizoen dat hij actief is in de Formule 1. Um, nu is het zo dat, dat in Nederland, uh, nou ja, verwachten we veel van, uh, van Max Verstappen. En uh, vinden we misschien raar uh, dat hij niet een keer wereldkampioen uh, is geworden ondertussen. Maar Arjan Schout, die heeft daar een, uh, een, een mening over, hè, geloof ik. Ja, ik vind het volkomen onzin dat we dat verwachten. Ik bedoel, uh, hij heeft nu drie seizoenen gereden. Hij heeft uh, drie Grand Prix gewonnen. Uh, nog niet één keer in de top drie van het wereldkampioenschap geëindigd. En dat denken wij met een auto die vorig jaar zeven keer stilviel, dat hij nu wereldkampioen wordt. <kwijls> nou, vergeet het maar. Het gaat gewoon uh, weer een Mercedes worden. Of een Ferrari. En ik denk dat we het wel een beetje in stappen moeten blijven zien. De jongen is 20, begint als een vierde seizoen. Als die gewoon mee kan doen om. Uh, uh, constant mee kan doen om, om het WK. Of om het podium elk weekend. Ja, dan, dan gaat het gewoon al heel veel beter dan de afgelopen seizoenen. En dan kom je uiteindelijk waarschijnlijk uit. Uh, ja. Tegen de top drie of in de top drie van het wereldkampioenschap. Ja. Uh, laat wel zijn dat interesseert hem zelf echt geen ene moer. Of hij nou derde of vierde wordt in het wereldkampioenschap. Het gaat hem ook maar om die titel. En dat is ook een beetje ingegeven dat we zo'n haas krijgen in Nederland. Omdat Max dat zelf ook heeft. Maar er is helemaal niks mis mee als hij in 2018 derde of vierde wordt in het wereldkampioenschap. Dat klopt. En in 2019 ook nog niet. En 2020 misschien ook net nog niet. Maar hij wil natuurlijk de jongste ooit worden. Ja, daar heeft hij ook uh, niet meer eindeloze tijd voor. Dan moet hij dat wel uh, uiteindelijk in 2020 realiseren. En dat, is een, uh, ja, dat wordt nog een helse klus bij Red Bull. Uh, motorencontract loopt af met Renault. Dus ja, daar zitten nog wel wat haak en ogen aan aan die missie. Overigens was, was het zo natuurlijk dat uh, Verstappen uh, kwam, uh, zag en, en won heel wat ook. Uh, zijn er nieuwe jongens in het circuit, uh, Louis Dekker, die, die hetzelfde zouden kunnen presteren, die we nu nog niet zien, wellicht, als, als, als leek om het zo te zeggen? Ja, die, die generatie komt eraan. En dat zijn echt generatiegenoten van hem. Sommigen zijn maar twee weken ouder of jonger. Esteban Ocon heeft al een jaar achter de rug. Dat klinkt als een, als een Latijns-Amerikaanse naam. Esteban Ocon komt gewoon uit Frankrijk. En rijdt nu voor het team... Uh, voor de verwarring heet dat Force India, vergeet dat maar weer. Dat zijn die knalroze auto's, die heb je waarschijnlijk wel eens gezien. Mm. Uh, Ocon uh, reed vorig jaar uh, eigenlijk altijd net achter Max Verstappen. Nou, net, soms wel een minuut erachter. Maar hij was te snel voor de rest en te langzaam voor de echte top. Dat lag niet aan de coureur, laten we het daarop houden. Zet je Esteban Ocon in de Mercedes naast Lewis Hamilton... dan gaat Hamilton het zwaar krijgen. En er is nog een nieuwe coureur die echt zijn debuut gaat maken hier, dat is Charles Leclerc, die rijdt in een zauber. Nou, in, in een Sauber weet je dat je aanvankelijk op de 19e plek start, als je het goed doet. Uh, maar Leclerc wordt gezien als de Ferrari-coureur van de toekomst, sterker nog. Eigenlijk vind ik het nu al idioot dat de veteraan die al jaren niet meer presteert, die al vijf jaar geen race meer heeft gewonnen... Kimi Raikkonen, dat hij in die Ferrari zit. Het zou Ferrari sieren... als ze ja. binnen een paar races is besluiten... Hey, was het ooit zo bij Red Bull... dat ze dachten, we hebben een talent, we zetten Verstappen in die auto. Nou, toen won Verstappen meteen de Grand Prix van Spanje. Ja. Zoiets zou bij Ferrari ook kunnen... alleen gaan ze het nooit durven... want Ferrari is, hoe swingend het ook mag klinken... een heel laf, conservatief merk. Maar die hebben een jong talent onder contract... dat even is gestald bij een team. Charles Leclerc, houd die naam na maar in de gaten. Ja, Arjan er nog een paar uh, praktische dingen... De, de, waarvan we direct gaan zien dat het veranderd is. Uh, bijvoorbeeld uh, dat, dat, dat ze starten tien minuten na het hele uur. Kom ik zo op terug. Eerst even de Grit Girls. Want de Grit Girls zijn in de ban gedaan. Uh, vanwege ja. uh, uh, seksisme, kritiek, wat erop was. Uh, hoe zijn de reacties daar binnen, binnen het wereldje? Ja, die zijn zeer verdeeld. Er zijn coureurs uh, die, dat, uh, ja, die echt uitspreken dat ze dat bijzonder jammer vinden. Ik kan me Nico Hulkenberg herinneren die, uh, ja, die letterlijk zei... Uh, waarom halen ze de eye candy van de grit af? Um, ja, er zijn er meer geweest die, die, die, die zeggen van het hoort, het hoort bij traditie... Uh, het, het hoort er gewoon bij bij de sport. Maar eigenlijk komt niemand verder in zijn redenering dan dat het er gewoon bij hoort. En ja, dat is natuurlijk een, een belachelijk uh, zwaktebot. Ja. Uh, maar Want worden nu kids, hè, dus, geloof ik, dus, voor de kinderen, hè? Ja, ja. We hebben gisteren even aan Max Verstappen gevraagd of hij zich daar verheugde op een paar kleuters rondom zijn auto. En toen zei hij, nou, het maakt, me eigenlijk helemaal, het maakt me eigenlijk helemaal niks uit. Ik ga er niet harder van racen of dat er nou een vrouw of een kleuter staat. Ja, en zo is het eigenlijk ook. Het is alleen ja, wat minder voor het plaatje wellicht. Ja, ja. Ja. En, en dat feit, Louis, dat, dat die races tien minuten na het hele uur starten, waarom is dat? Ja, Max Verstappen zei trouwens ook dat hij al een vriendin had. Dus hij vatte de vraag toch wat anders op dan wij hem bedoelden, hoor. Maar goed, uh, dat even. zal misschien ook met zijn vader te maken hebben. Hoe dan ook. Uh, wat was de vraag? Ja, tien, tien over. Ja, dat heeft ermee te maken. Dat is ontzettend ver verwarrend voor iedereen. Iedereen die Formule 1 al veertig jaar volgt, weet... de Grand Prix, zeker in Europa, begint om twee uur middags. Dus je moet om vijf voor twee de tv aanzetten. Maar dat is de oude, oude generatie. De nieuwe generatie kijkt op een andere manier. Namelijk wanneer het uitkomt, on demand... Uh, en er is nog een groot probleem uh, wereldwijd. Heel veel tv-zenders hebben om uh, nou, twee uur s middags, of in ieder geval op het hele uur... een journaal of iets dergelijks, een nieuwsbulletin. En daardoor mis je dan de start van de Formule 1. Formule 1-races zijn vaak best wel een optocht. Als er spanning is, zit die vaak in het begin en aan het eind. Dus de start wil je niet missen. Dus ze hebben besloten gewoon... Voor het aantal tv-kijkers, voor het gemak van de tv-zenders... dan maar tien minuten naar achter. Dus het zal even wennen zijn. Uh, tien over twee, tien over drie, tien over vier. Het zal altijd tien over zijn. Ja. Goed, dankjewel uh, Louis. Dankjewel je uh, Arjan. Ook vanuit uh, Montreal, zaterdag om zeven uur begint de kwalificatie. En een dag later dus om tien over zeven... de eerste Formule 1-race van het seizoen. Ja, Renier, jij zet de tv niet voor aan, denk ik, of wel? Uh, wat zei nee. Jij zet de tv er niet voor aan. Nee, dat denk ik niet. Nee. Uh, maar ik kijk sowieso niet zo ontzettend vaak naar sport. Behalve dan bij echte internationale... Ja, dit is ook wel internationaal natuurlijk. Maar nee, ik ga er niet uh, speciaal voor zitten ge op die af en toe voetbal? <laughs> nou ja, wel bij grote toernooien. Dat wel, maar niet uh, iedere week even naar de Eredivisie. W also. Wanneer zien we jou weer op tv eigenlijk? Ga, ben, ben je nee. helemaal, want ik nee, nee, dat nee, je nee, niet nee. helemaal verdwijnt van de buis, toch? Nee, nee, nee, zeker niet. Ik ben met een zekere regelmaat bij RTL nog steeds te zien als weerman. Dus de stekker is er als weerman inderdaad niet helemaal uit. Hè. Dat zeiden we in het begin ook al. Deze maand ben ik vier keer bij RTL uh, te gast... Uh, om inderdaad gewoon het weerpraatje op de televisie te doen. De ja. weersverwachting. Ja. Dat blijft ook zo. Oké, okay. dankjewel voor je bezoek. En heel veel succes met uh, P. royal Dank je wel. Okay. I've made up my mind. Don't need to think it over if right. no saint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 If it leads nowhere Altijd weer het nummer Chasing zo. Pavements van Adel. Als ze nu naar de webcam zitten kijken, dan, dan zit ze toch te kijken. Zo van: ha, wat ja. zegt Robert nu? Formule 1 is helemaal niet in Montreal, die is in Melbourne. Hij zei het echt. <grijg> ja, dat klopt, ik vergis het een beetje. Voordat hele Formule 1 -circuit, eh, circuit de spullen oh. oppakt en naar Montreal gaat. Zo, wel. Ja. Tijd voor Renaud. Op basis, vliegbasis Eindhoven wordt aanstaande zaterdag een tweede MA17-monument onthuld. Daar kwamen de slachtoffers van de vliegramp in 2014 aan, waarna een indrukwekkende ceremonie volgde. En Renaud Meij, die kreeg vandaag vast een sneak preview van de 92-jarige ontwerper Toon Heijmans. Samen keken ze hoe het beeld op de sokkel werd gezet. We hebben drie staanders die het geheel bij elkaar houden. Een staande voor de slachtoffers, een staande voor de nabestaanden en. Staan er voor de hulpverleners. Er worden nog wat houtjes ondergezet ja, om hem even ja, ja, tegen te houden. Om uh, uh, na te stellen. Het beeld uh, bestaat uit een soort wereldbol. Bestaande uh, uh, bestaat uit bandjes met teksten erop. Waaronder de tekst, ik zal je nooit vergeten. Polsbandjes die ten tijde van de thuiskomst van de slachtoffers uitgegeven zijn. Vormt samen... Een grote bol. In de bol zie je een leegte. En die leegte uh, staat uh, weer symbool natuurlijk uh, voor uh, de leegte die achtergebleven is door het gemis van de zoveel slachtoffers. Prima, zo. Ja, u houdt het nou lettend in de gaten, hè? Ja, ja, ja, ja, tuurlijk. Het moet uh, goed zijn, je mag niet hebben dat je na de hand zegt, uh, goh. Hij staat ietsje scheten. Dat moeten we niet hebben, hè? Dat kan niet. Meneer Heijmans, bent u er eigenlijk lang mee bezig geweest... om het monument uh, te ontwerpen en te maken? Alles bij elkaar. Oh, ja. Denk ik toch wel een jaartje intensief mee bezig. Eigenlijk, uw eerste ontwerp was compleet anders, hè? Uh, dat was te veel politiek geladen. Verwijzing uh, naar de veroorzaker. Sowieso dat het... Uh, een uh, uh, boekraket moet zijn geweest. Dat stond er allemaal op. En uh, dat had ik heel duidelijk zonder mis te verstaande vormgeving... Uh, op tekening staan. Maar de opdrachtgever vond dat te, te politiek geladen. Naar de hand uh, heb ik toch gedacht uh, uh, dat het beter is, neutraler tegenover het drama te staan ten opzichte van de nabestaanden. En ik ben blij dat ik uh, nu een monument heb staan... wat niet in opspraak zal komen. Het is een vredig monument, hè? Een rustig monument, wat duidelijk aangeeft wat er uh, gepasseerd is. Wat gaat er nu gebeuren? Uh, we dekken het beeld af omdat het een klein beetje geheim moet blijven dat niet iedereen, die er in feite niets mee te maken heeft, het al gezien hebben voordat de nabestaanden ermee geconfronteerd worden. En dan vanaf zaterdag is het te bezichtigen, hè? Vanaf zaterdag is het, wordt het onthuld om twee uur. Ja, straks praat Rijnhoud met twee nabestaanden die er ook bij waren toen de laatste hand aan het nieuwe monument werd gelegd. Goed, zo dus meteen de filmrubriek met Rick de Gier. We gaan het hebben over het handballen, Hongarije en Nederland, EK-kwalificatie. En een reportage over Jong Oranje. Vraag, tot zo. NTO Radio 1. Dit is historisch. Ik weet niet wat jullie dachten toen de eerste Exit binnenkwamen. Het is historisch wat er gebeurt: nieuws. Maar ik dacht.